De genees van Brakel met het NOS-journaal. Veel buitenlandse toeristen. Het aantal buitenlanders dat een hotelovernachting boekt in Israël is vorige maand met een kwart gedaald. Dat zijn zo'n 60.000 toeristen minder. De hotelbranche spreekt in Israëlische media van de zwaarste crisis in 10 jaar tijd. Ook Israëliërs zelf boekten vorige maand minder hotelovernachtingen. Bijna 10% minder.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 De koning van Marokko is kwaad omdat hij voor de Marokkaanse kust door de Spaanse politie is tegengehouden. Agenten dachten dat hij een mensensmokkelaar was. Spaanse media melden dat de koning met een motorboot bij Septa aan het varen was. Dat is een Spaanse enclave in Marokko die vaak door mensensmokkelaars wordt gebruikt om Afrikaanse vluchtelingen naar Europa te krijgen. De koning vroeg volgens Spaanse media, weet jij wel wie ik ben? Hij werd pas herkend toen hij zijn zonnebril afzette. Het weer bewolkt en regen, alleen in het noorden droog. De regen trekt langzaam naar het zuidoosten weg en vanuit het noorden breekt de zon door. Het wordt 14 tot 19 graden. Dit was de televisionbakker van de ANWB. Er staan files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort bij Knoop het 2 Twee kilometer na een ongeluk. En op de A27 vanuit Almere naar Utrecht. Bij Huizen vier kilometer. Er staat er een vrachtwagen in de berm. De rechterrijstrook is dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 er was er ook een, die met bij, en die leek precies op een jeugdkik mij, Weet je nog wel al oh, je? Wij kikten al ze leuke dingen. Weet je nog wel al? Oh,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 Het komende u, muziek van onder andere Truus Koopmans, Dick Doorn, Doris... maar nu is Nelke, officieel heet ze Nelke, Broskowski... afkomst van de LP, bij Muziek en Rode Wijn hoort u Nelke... het uit 1975, souvenir van jou. Ik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 Want en dik door met een recht en een averechts. Dat was een hit uit 1955. En daarvoor hoorde u Doris met mijn grote teen. U luistert nog steeds naar Zandvoort uit Zandvoort. Vorige week ging er iets fout in de studio, kleine technische problemen. En toen hoorde u een uur lang stilte, mijn excuses daarvoor. En ook afgelopen zaterdag in de herhalingen ging dat fout natuurlijk... want ja, de herhaling was opgenomen met stilte... Dus nogmaals mijn excuses daarvoor. We gaan ons best doen om ervoor te zorgen dat het niet meer gebeurt. We gaan door met muziek, want daarvoor zit u natuurlijk... naar de radio te luisteren. Malle Babbe is een hitsingel van natuurlijk Rob de Nijs. Een hit uit 1975. Het reikte tot de achtste positie... en bleef ook acht weken in de top 40 staan. De tekst van het lied is geschreven door Leonard Nijg... op de muziek van Boudewijn de Groot... en wordt beschouwd als de definitieve doorbraak van de Nijs. Het personage, foutief gebaseerd op het schilderij Malle Babbe. Van schilder Frans Hals en de Zuid-Periode 1633 en 1635. Het nummer heeft tot nu toe elk jaar in de top 2000 van Radio 2 gestaan. En hoe wel? het nummer bekend is geworden via Rob de Nijs, is de versie uit 1965. 1975 herstel. Niet de eerste versie, die staat op in 1973 verschenen. LP in de uren van de middag. En de versie die 1975 een hit werd, had een licht gewijzigde tekst. De eerste uitvoering van het nummer dateert uit 1970 en staat op naam van uh, Adele Bloemendaal. Op wie verzoek het nummer is geschreven. En u hoort hem nu van Rob de Nijs. Malle Baba. Je schuimt de straten af en volgt het dievenspoor. Met schooiers en soldaten.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 Met je naam in bij het blond bier. Je moet achteraan in het donker ergens staan zoals het hoort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 Van het zee, wie rukt de schelpen van zijn huid? Hij gaat op vuur, het stinkt, de levenslange weg op, schopt de steentjes voor zijn huid. Maar, eens komt hij thuis, eens in de honderd jaar vindt hij zijn huis. Al gauw belandt in een kinderhuis, Bij in de eerste dag al is gesmeerd.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 En denkt alleen maar alles vent. doen. Maar eens komt die thuis. Eens in de honderd jaar vindt die zijn huis. Met het meisje uit mijn dorpje. En daarvoor hoort u Saffie met Eens in de honderd jaar. CFM Zandvoort, de lokale omroep. CFM Zandvoort, iedere dinsdagochtend. Tussen 11 en 12. Een reisje terug in de tijd. Naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En dat doen we natuurlijk met mooie oud-Hollandstalige muziek. Zo ook de volgende platen: Sky Masters. Dat was een Nederlandse radioorkest. En Big Band van 19. 46 tot 1997. Ze maakten hun radiodebuut in januari 1946. En het orkest werd opgericht in 1945. Het was allemaal een opdracht van de Afro. En het trad de eerste maanden op onder de naam de Red, White en Blue Stars... onder leiding van Willy Kok. En Willy Kok trok zich terug in het orkest. En het orkest ging door onder leiding van tromponist en arrangeur P. Scheffers. Een bekend nummer in de jaren rond 1960... was het nummer in de bus van Bussum naar Naarden... waarbij NNB buslijn 36 de bedoelde lijn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 Vogeltjes, hoort fluiten, twee lantaarnpalen ziet staan. En je kust een oude ga met je kop onder de kraan. Moet je maar denken dat je dronken bent en alles is oké. Okay. En je ziet een aardig blondje, loop dan even met haar mee.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 meegegaan als ik dat vroeg maar nu is het te laat Mercedes met telefoon. En daarvoor hoorde je ook nog vader Abraham met Adele en natuurlijk de Skymasters. De volgende plaat is van George de Fretters. Geboren in Banjung, Nederlands Indië, op 23 december 1921 en overleden in Torrance, Californië, op 19 november 1981. Was een abonnee-stil, gitarist, zanger en componist. De Fretters werd geboren uit het huwelijk van uh, KNIL-militair Anton Balthazar en de Fretters. Nee, Anton Balthasar de Fretters, zo heet hij, en Carolien Tersemas Als kind speelde hij al op het water gevulde flessen... en luisterde naar de radio als daar muziek te horen was van Sol Hopi. Dat was een beroemde Hawaïse gitarist uit de jaren 30 en 40. En in 1936 won de Fretters met de Hawaiian Little Boys. De eerste prijs, een aanmoedigingsprijs op een Hawaï-concours in Batavia... En voor de eerste prijs kwam hij niet eraan merken omdat de gemiddelde leeftijd van de bandleden slechts 14 jaar was en hij dus buiten de mededingen moest, we, moest worden gedaan. Het bezorgde aan Wild Little Boys wel een optreden voor NIROM... de nederlands indische Radioomroep. En een van die hitjes is Ayun Ayun, ook gezongen door Wieteke van Dort. En die heb ik ook zo meteen voor u. Eerst hoort u George de Vretters en erachteraan Wieteke van Dort met hetzelfde nummer Ayun Ayun. Ayun Ayun En die... Een dag gemaakt maart, zo kalm en bedacht. In mijn schommelen en maar kijken naar de komt van een.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 de muziek van de Sunshines met Kijk ik in je blauwe ogen. En daarvoor hoorde u Wim Zonneveld en Leen Jongewaard met die heerlijke plaat in een rijtuigje. CFM Zandvoort, lokale omroep CFM Zandvoort. Dit was Zandvoort uit Zandvoort. Reis terug in de tijd naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En als u nou denkt van ik heb een stuk gemist of ik wil het programma nogmaals beluisteren, dat kan aanstaande zaterdag tussen 1 en 2 wordt het programma nogmaals herhaald. En ik ben er volgende week, dinsdag weer vanaf